10 uur, Kees Groot, met het NOS-journaal. President Obama is niet uit op een oorlog tegen Syrië. Dat heeft minister Kerry van Buitenlandse Zaken gezegd... op een hoorzitting in de Senaat. Volgens Kerry is het niet de bedoeling dat er grondtroepen naar Syrië gaan. Het doel van een militaire actie is president Assad... de mogelijkheid te ontnemen chemische wapens te gebruiken. Kerry is ervan overtuigd dat het regime... achter de aanval op een buitenwijk van Damascus zit. De oppositie is daar volgens hem niet toe in staat...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 De meeste slachtoffers vielen toen een autobom explodeerde in een straat met veel restaurants in een Sjiitische buurt. Op ongeveer hetzelfde ogenblik gingen er ook bommen af bij een politiebureau, op een druk plein en in een aantal winkelstraten in diverse buurten. De bomaanslagen zijn nog niet opgeëist. Het weer, vannacht koelt het af tot minimaal 12 graden en er is kans op nevel of mist. Morgen vrij zonnig en maximaal 27 graden. De dagen daarna wordt het nog iets warmer en in het weekend neemt de regenkans toe. Dit was het NOS Show Now. NOS NOS NOS Radio één. Langs de lijnen met Robert Meeder. Goedenavond, een dag nadat zijn vriend Wesley Sneijder zich alsnog bij het Nederlands zelf meldde, melden, moest hij zelf vertrekken. Rafael van der Vaart raakte geblesseerd en doet de komende twee wedstrijden niet mee. Zijn vervanger Adam Maher, die er dus weer bij is, zoals het misschien wel hoort. Ja, ik weet niet of het zo hoort, je wilt altijd ja, daar zijn en je, je blijft altijd je best doen. Dus het is alleen maar mooi om nu ook weer daar te zijn. En als het uh, Nederlands Davis Cup team over anderhalve week in Groningen tegen Oostenrijk speelt... dan is Igor Seijstring daar niet bij. Hij heeft zich afgemeld omdat hij vindt dat hij niet van toegevoegde waarde kan zijn op dit moment. De captain Jan Simmerink reageert. Dat vond ik niet leuk om te horen. Ik heb toen uh, een uur met hem ook uh, gepraat. We hebben het over allerlei dingen gehad, hoe het met hem ging, wat er allemaal aan de hand is en wat hij voelt. Maar ja, dat mocht dus niet baten. Zijsling heeft afgezegd. Op de US Open vloog hij er al in de eerste ronde uit. Inmiddels gaat dat toernooi richting de kwartfinales. Bij de vrouwen worden die zelfs al gespeeld vandaag. Marcella Mesker praat ons zo dadelijk bij. En de Holland Ladies Tour is vandaag gestart met Annemiek van Vleuten. De kende vorig jaar een uitstekend seizoen, maar dit jaar is dat wel anders. Ze heeft een blessure aan haar been. Ja, daar zit ik uh, ja, toch nog steeds wel mee. En ik merk wel dat ik in enige daar nog wel heel goed mee uit de voeten kan. Maar vooral in de ja, takel gewoon heel erg af uh, dat mijn been te weinig zuurstof krijgt. Dat en meer tot 11 uur in NOS Langs de Lijn. Het is crisis in de schaatsbond na ongezouten kritiek van topschaatser Sven Kramer... op het beleid van het bestuur van de schaatsbond en met name voorzitter Doekle Terpstra. Kramer die vindt het bestuur niet competent, waarop Terpstra aankondigde af te treden. Dat was vijf dagen geleden. Vandaag zei Sven Kramer nogmaals dat hij geen spijt heeft van zijn uitspraken.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 Kampioen onwaardig, jouw uitspraken. Hebben jullie nee, elkaar al gesproken? Nee, ik, ik, ik heb hem nog niet gesproken. Weet je? Dus, uh, het is ook geen must van mij. Uh, Gaat het wel gebeuren wat jou? Betreft? Nou ja, wellicht wel in de toekomst. Maar het uh, is voor mij op dit moment ook geen must. Uh, weet je, voor mij was het belangrijk, uh, er werd naar mijn mening gevraagd, heb ik geventileerd. En uh, ja, dit, uh, ja, dit is mijn statement geweest: en dan moeten ze gewoon doen wat ze ermee willen doen. Ik hoop van gans hart dat ze wat mee gaan doen en dat het uh, de sport ten goede komt. Kort samengevat, wat moet er nu dan nog gebeuren? Er liggen nog een aantal dingen waar, waar, waar wat de merkteams en de atleten last van hebben. Weet je? Uh, de World Cup, weet je, gaat gewoon de, dus de commerciële teams gaat het gewoon veel geld kosten. De ijs, ijsbanenkwestie natuurlijk. Het uh, gaat om selectieprocedures. Het gaat om de A-status en de B-status van de merkteams en, ja, Daar moet gewoon een keer een klap gegeven worden. Sven Kramer tegen Vlado Viljanowski. Nou, vanavond kwam het bestuur van de schaatsbond in Utrecht bijeen... om zich te buigen over de uh, ontstaande situatie. Inclusief Doekle Terbstra, Sebastian die sprak met hem. Doekle, was dit de laatste vergadering als voorzitter van de KNSB? Lees mijn brief, uh, dan zie je de toelichting op datgene wat ik uh, aan de ledenraad heb voorgesteld. De ledenraad is nu aan zet. Ja. Die moeten dat formeel uh, dus inderdaad nog goedkeuren. Met wat voor gevoel loop je nu naar buiten? Uh, ik heb wel eens fijner momenten meegemaakt. Ja. Hoe was het afgelopen weekend? Het was ook niet het beste weekend wat ik heb meegemaakt. Nog contact gehad met Sven of mensen van TVM? Ik heb uh, Sven een en andermaal gevraagd om te reageren. Hij heeft nog nooit ergens op gereageerd. Dat, zijn dat de sms'jes ook waar uh, in de Telegraaf werd gerefereerd? Ik heb nog nooit een sms'je aan uh, uh, Sven gestuurd. Ik heb nog nooit iemand een sms'je gestuurd met dit soort strekking. En ik heb vorige week überhaupt geen sms'je naar Sven gestuurd. Nee. Um, waarom besloot je om na de kritiek van Sven wel op te stappen? nadat je eerst de ledenraad van vorige week had overleefd? De bestuurder is altijd dienstbaar ten opzichte van de sporter... en moet zich altijd ongeschikt maken aan het belang van de sporter... op het moment waarop de icoon van de sport vindt. Uh, dat uh, bestuurders niet incompetent zijn... Uh, dan is dat niet alleen een oordeel van de, bestuurder maar, of van de sporter... maar dan heb je daar ook een conclusie aan te verbinden. Hoe was de sfeer net in de vergadering? Uh, kameradschappelijk, vriendelijk, uh, want uh, wij als... Uh, collega's trekken op een eendrachtige manier met elkaar op. Ja. De rest van het bestuur blijft? Dat moet je aan het bestuur vragen. Het is niet aan mij om daar een oordeel over uit te spreken. De ledenraad is al zet en dat is het. Maar goed, jij was nu nog voorzitter, dus vandaar dat ik het aan jou vraag. Ik ben nog steeds voorzitter. De ledenraad moet er een oordeel over uitspreken. Ja, daarom vraag ik ook aan, aan jou of de rest van het bestuur blijft. Moet je aan het bestuur vragen. Ja. Um, met wat voor gevoel loop je nu, loop je nu hier? Want, want ik kan me voorstellen dat het jij enorm geraakt heeft... Uh, ook omdat andere schaatsers zich achter Sven hadden uh, gezet. Ik heb mij in de afgelopen jaren tot nu toe op een geweldig gepassioneerde... betrokken manier ingezet voor de KNSB. Ik heb in alle opzichten het belang van de KNSB willen dienen. Uh, en dat staat tot op, de, op dit moment. Uh, en nogmaals, het is er de ledenraad om daar nu een oordeel over uit te spreken. Het belangrijkste is dat uh, ik vind dat ik mij... Uh, dienstbaar op hoort te stellen ten overzicht van de sport. En als de sporters spreken, dan heb ik daar een conclusie aan te verbinden En dat heb ik in mijn brief opgeschreven. Voel jij je gepakt door de schaatsers? Uh, dat is niet aan mij om daar een oordeel over uit te spreken. Nou, dat ik is volg... het gevoel? Ik heb nu even voldoende gezegd. Ja, Doekle Terpsta tegen Sebastian Timmerman Dat was eerder vanavond, Sebastian. Uh, je bent nog in Utrecht, want de vergadering is nog gaande. De grote vraag is natuurlijk... Uh, Doekle Terpsta is dan fysiek wel vertrokken... maar is die bestuurlijk ook vertrokken? dat inderdaad een grote vraag. En daar hebben we uh, nog geen antwoord op. Ik denk wel dat dat antwoord uh, ja zal zijn. Uh, want anders ontstaat er wel een enorme impasse in, uh, in deze hele uh, affaire... Um, ik weet wel dat uh, net eigenlijk toen het interview met Doekle Terpstra werd, uh, werd afgedraaid... dat Sipi Tegelaar uh, naar buiten kwam. Dat is een van de leden ook van het bestuur. Uh, die liep hier een gang door. Ik uh, uh, kon nog even aan haar vragen of ze er nog zijn als uh, bestuur. Nou ja, daar kreeg ik als antwoord op dat ze nog in de vergaderzaal zaten. Dat was natuurlijk niet het antwoord wat ik wilde horen. Maar we hebben ook nog de vraag wat gaat de rest van het, uh, van het bestuur doen... Maar ik heb wel de indruk dat het uh, in ieder geval niet al te lang moet duren voordat de lederaad is, uh, is uitvergaderd, is uitgediscussieerd ongetwijfeld ook, want ze zitten sinds half acht bijeen. Uh, lederaad, dat zijn dus de, de uh, uh, zijn afgevraagde van de gewesten, waarbij dan de grote gewesten weer meer zeg maar hebben dan de wat kleinere gewesten. Grote gewesten zoals Noord-Holland, Utrecht en het gewest Friesland. Daar zitten ook bij uh, de afgevaardigden van, uh, van de schaatsers, van de atleten... ...zoals Jochem Uitenhagen. Um, en van de commerciële teams. Nou, die zitten dus sinds half acht bij elkaar en zij moeten dus formeel uh, dat aftreden van, uh, van Doekle Terpstra uh, goedkeuren. Maar zoals ik al zei, als ze daar niet mee akkoord gaan, ja, dan ontstaat er zo'n impasse in deze kwestie. Ik kan me dat eerlijk gezegd niet voorstellen. Maar het is dus nog afwachten op, uh, of het uh, op het officiële, officiële resultaat, op de ja, uitkomst. Ja, dus het scenario kan zijn: dokter Terpstra vandaag officieel weg en eventueel het bestuur ook weg. Ja, ja dat, dat zou een uh, uitkomst kunnen zijn. Alhoewel ik eerder vanavond wel de indruk kreeg dat het bestuur er alles aan doet om, uh, om verder te gaan, om te blijven. Uh, ik kon voordat de bestuursvergadering begon, dat dus was om vijf uur... Ik had nog wel heel even met uh, wat bestuursleden staan praten. Uh, uiteraard zonder microfoon. Op dat moment, want dat wilden ze nog niet. Maar toen kreeg ik wel de indruk dat ze uh, niet zomaar hun positie op wilden geven. Ook omdat er natuurlijk nog een aantal uh, zware dossiers ligt te wachten. Bijvoorbeeld dat dossier over waar die uh, nieuwe ijsbaan moet komen. Zeg maar de nieuwe hoofdeisbaan van Nederland. Uh, dus het bestuur was er wel alles aan gelegen om in ieder geval verder te gaan. Maar. De ledenraad heeft het, uh, het recht om het bestuur ook naar huis te sturen. Dus wat dat betreft, uh, ja, zei ik al eerder vanavond, zijn zij in positie pas zeker als de ledenraad erover heeft gestemd. Nou goed, we hebben nog bijna uh, 50 minuten uitzending. Dus uh, als er nieuws is, dan, uh, dan horen we je weer, uh, Sebastian, ja, Laten we dat afspreken. Ik hoop dat het inderdaad het voor 11 ja. is. Want ik denk dat dan ook de kegaas hier dicht gaat. Dus oh. dan hebben we een probleem als, uh, als het na 11 wordt. <laughs> nou ja, goed, anders <laughs> moet je slapen in de driver's. Seat, dat is ook geen slecht idee. Dankjewel, uh, ja, Sebastian. Nee, dat is ook toevallig. Hier hebben we de sniff en de tears. Zometeen meer over want Rafael van der Vaart is naar huis. Hoe dat zit dat hoort u zo dus naar Sniffende Teers. de en driver's seat. Bondscoach Louis van Gaal heeft Adama Her opgeroepen als vervanger van uh, Rafael van der Vaart. Maar Her maakte deel uit van de selectie van Jong Oranje, maar werd door het afvallen van van der Vaart overgeheveld naar de A-selectie. Maar Her kreeg het nieuws vanochtend te horen. Ja, het was gewoon een uh, goede training met Jong Oranje en, uh, ja, we deden partijspel en uh, positiespel en dat ging wel goed. En dan uh, ja, loop je naar het hotel toe en, en uh, wacht de trainer op mij. En die gaf aan dat, uh, dat ik me moest melden bij een Nederlands helftal. Wat dacht je toen? Het is natuurlijk het mooiste haalbaar en uh, je wilt altijd bij het hoogste haalbaar zijn. En uh, dat is de Nederlands helftal. En uh, ja, ik was eerst opgeroepen bij Jong Rijn en daar moest ik uh, mijn best voor doen, dat heb ik ook gedaan. En uh, ja, nu is het uh, de kans om naar het eerste te gaan en dan moet ik daar alles uh, eruit halen. Vroeg je meteen van, uh, wat is er aan de hand? Ja, die gaf, de trainer gaf gelijk al aan uh, wat er aan de hand was, dus dat hoefde ik niet te vragen. Ja, vooral, uh, Rafa van Vaart is weg. Als ik nou heel goed reken, de tweede man, uh, jij en Sneijder, zijn de twee mensen voor de positie nummer 10. Wat gaat dat worden? Uh, ja, ik, ik moet uh, me vandaag melden en uh, ik moet gaan uh, trainen daar en uh, dan zie ik het dan wel. Ga je vandaag nog een keer trainen? Ik weet niet, volgens mij hoeven we niet meer te trainen. Nee, en, uh, morgen weer? Ja, morgen weer. Hoe ga je daar naartoe? Want het zit iedereen te kijken, want je staat hier nu. Hoe ga je naar, naar Noordwijk? Ja, mijn vader komt halen. Die heeft de auto meegenomen, dus die komt me halen. Wat vind je ervan? Is, dat, dat, je, dat je daar weer nee, weer terug bent? Het is top om daar te zijn, zoals ik al zei. Het is het hoogst haalbaar en uh, ja, daar ga ik voor. Ik heb Van Gaal, jou inmiddels ook al gebeld, want iedereen heeft tegenwoordig een mobiele telefoon en sms-berichten en Skype en gaan zo maar door. Zo, je bent wel goed op de hoogte met alles. Maar uh, nee, ik heb nog niks gehoord. Ik heb het van de trainer hier gehoord dat ik uh, naar het eerste moest gaan. Dus uh, ik ga straks daar naartoe. Je hebt net jullie hebben net geluncht. Wat hebben jullie de jongens gezegd? De trainer, ja, ik heb al tegen een paar jongens gezegd dat ik uh, naar, het e naar het eerste moest gaan. Omdat hun dan ook al weten dat ik uh, straks niet meer ben. En de trainer heeft het daarna na de lunch ook uh, even mee uh, yeah, meegedeeld. En uh, dat is dus helemaal uh, goed gekomen. Je hebt wel gezegd van, uh, zorg er wel voor... Dat het niet gebeurt wat hier twee jaar geleden gebeurde. Hè? Ondanks een doelpunt van Adam en her. Nee, tenminste, ik heb er alle vertrouwen in en uh, ik denk dat het ook alleen maar goed gaat komen. Terug weer bij Oranje, zoals het hoort. Nou, ik weet niet of het zo hoort. Je wilt altijd ja, daar zijn en uh, je, je blijft altijd je best doen. Dus het is alleen maar mooi om nu ook weer daar te zijn. Het aantal PSV'ers bij Oranje blijft zo op dezelfde hoogte. Bijna al een weg, maar her erin. Nou, vrij normaal, toch? Nee, normaal is het zeker niet. Uh, niet? Nee, zeker niet. Uh, wij doen het gewoon goed. En, uh, uh, jammer. En, uh, ik hoop dat hij maar snel uh, weer fit is, want we hebben hem nodig bij PSV. Hm. En denk je te spelen? Nee, ik ga niet uh, te hard van de stapel. Ik uh, meld me straks en dan zie ik het dan wel. Ja, hallo, hier ben ik. Ja, hallo, ik ben dan. <laughs> Adam Maher tegen Rob Fleur, Bas Stigler aan de lijn, onze Oranje Watcher. Goedenavond, Bas. Hoi, goedenavond. Gisteren we gaan nog horen zeggen, ik haal geen spelers weg bij Jong Oranje. Uh, daarom werd Wesley Sneijder alsnog een selectie opgenomen. Vandaag haalt hij Adam Maher weg bij Jong Oranje. Wat zegt dat? Ja, dat, je moet er wel eerlijk bij zeggen dat ik dat gisteren zei. Niet de bondscoach zelf, want die heeft nog helemaal niks gezegd. Ik speculeerde erop dat hij liever geen spelers bij Jong Oranje zou weghalen omdat die aan een kwalificatiereeks beginnen. En dat wil je toch liever... Kijk, Van Gaal is meer dan zijn voorgangers begaan met... laten we zeggen, de andere vertegenwoordigende elftallen. Denk aan het masterplan van elf jaar geleden. Dus die kijkt daar meer naar dan bijvoorbeeld zijn voorgangers. Dus om die reden dacht ik, nou, hij zal daar wel rekening mee gehouden hebben. Ja. Maar ja... Als de spoeling zo dun wordt als hij nu is en er valt er weer een af... dan heb je op een goed moment natuurlijk geen keuze meer. Ja, je zit qua gedachte nog niet helemaal op één lijn met Van Gaal. dan Kunnen we hier dat opmaken? Nou nee, ik denk het juist wel eerlijk gezegd. Oh, toch wel? Ah. Alleen het, op, het moment, op, op het moment dat je er uh, eentje moet vervangen... dan lukt het nog, dan zeg je nou, dan blijf ik van jong oranje af... en dan haal ik snijder, hoe gek sommigen dat ook vinden. Maar als er dan nog een afvalt, dan moet je. Misschien is dat wel eens een overweging geweest. Ja. Uh, heb je gezien wat er gebeurde met uh, Van der Vaart eigenlijk? Nou, half, want het, volgens mij verstapt hij zich meer. En uh, het gekke is, ze trainde in, uh, in twee groepen. Dus je zit een beetje van links naar rechts te kijken, van rechts naar links. En op dit moment blijkt dan al merkwaardig genoeg dat je altijd precies de kant op, ja. op kijkt. Ja. Ik, ik heb die botsing tussen de Guzman en Kuit van in Portugal ook pas een dag later gezien. Dat, zo gaan <laughs> die dingen. Maar goed, uh, je, ja, je, hij, hij zou ze dus verstapt hebben. Je hebt verder geen idee wel, uh, hoe erg het is met die blessure. Ja, zoals ik begreep is dat hij morgen een scan laat maken... en dat hij uh, voorlopig denkt dat het allemaal wel meevalt. Hm, nou, oké. Okay. Um, de keuze van Maher nog even, vind je dat een logische? Ja, die is natuurlijk eigenlijk los van het hele uh, gefilosoferen... over of je nou Jong Oranje wel of niet met rust zou willen laten... is dat eigenlijk de meest logische, uh, ook logischer eigenlijk dan Snijder... in het licht van wat Van Gaal daar allemaal over gezegd heeft. Want Maher heeft bij PSV al zes, zeven wedstrijden in de benen. Die weet wat het is om op die positie te spelen als rechtshalf. Die heeft natuurlijk ook bewezen dat hij dat goed kan... En als je kijkt, in Jong-Oranje zou nog een alternatief zijn geweest van Ginkel... maar die heeft bij Chelsea natuurlijk nog niet zo heel veel gespeeld. Dus als je tussen die twee moet kiezen, ben je er denk ik snel uit. Uh, dus ja, in die zin is logisch. Nou, uh, op naar de voorbereiding. De komende dagen, hoe ziet, uh, hoe ziet dat eruit? Uh, morgen trainen, dat doen ze achter gesloten deuren. Dan uh, vliegt de club uh, donderdag naar Estland. Dan gaan ze nog een training doen donderdagavond. Dan is het vrijdag Estland uit... En denk maar eens terug aan 10, 11 jaar geleden. Zo makkelijk is dat niet altijd. Want toen stond het Nederland zelf al een paar minuten voor tijd nog met 2-1 achter. En werd, er 2, 2, en werd het in de extra tijd nog 2-3 en 2-4 door goals van Van Nistelrooy en Kluiver. Dus dat was vrij close. Uh, maar dit was een soort uitgebreide bijzin. Zaterdag vliegen naar Barcelona. Dan trainen ze in Barcelona zaterdag en zondag twee keer. En dan maandag met de bus. Uh, want ja, je kan niet anders naar Andorra. En dan moet je echt nog wel 2, 2,5 uur in de bus zitten, geloof ik. En daar trainen ze dan maandag en dan dinsdag Andorra uit. En als ze die nou allebei winnen... dan weet Nederland zeker dat we volgend jaar aan het WK mogen meedoen. Goed. Dankjewel voor nu, Bas. Um, we hebben uh, nieuws net doorgekregen vanuit Utrecht... met betrekking tot de KNSB. Doek de is weg als voorzitter. Uh, de rest van het bestuur blijft zitten. Details daarover zijn er nog niet. Maar onze verslaggever Sebastian Timmerman is uh, druk bezig... om uh, reacties daar te halen. En zo gauw we die hebben, dan laten we die natuurlijk aan u horen. Jong Oranje-bondscoach Albert Stuyvenberg heeft uh, drie nieuwe spelers opgeroepen... voor de selectie van Jong Oranje voor de EK-kwalificatiewedstrijden... tegen Schotland en Luxemburg. Hij uh, uh, haalde Leslie de Sa en Fabian Sporksleden, beide van Ajax... en Juri Kamps van Heerenveen bij de groep. Stuyvenberg raakte niet alleen maar herkwijt aan het uh, grote Oranje. Ook Yassim Ayoub en uh, Timo Letchert die haakten af. Ayoub heeft last van een dijbeenblessure... en Letchert die liep bij een botsing een uh, gekneusde nier op... Jong Oranje speelt donderdag in Nijmegen tegen Schotland... en vier dagen later, dat is maandag, 9 september... wacht in Durelange het duel met Luxemburg. Goed, en dan naar het nieuws van eerder vandaag... met betrekking tot het matchfixen. In Nederland wordt 4% van de sporters benaderd... om de uitkomsten van eigen wedstrijden te manipuleren. Dat heeft een onderzoek uitgewezen... in opdracht van het ministerie van VWS. In totaal deden... 732 sporters en oud-sporters mee aan die enquête... en van die sporters denkt 27 dat het zogeheten matchfixing... zich in de eigen omgeving heeft voorgedaan. 8 kent mensen in zijn omgeving die benaderd zijn... en 4 is zelf benaderd om deel te nemen aan illegale praktijken. Nou, de conclusie van de onderzoekscommissie, ik citeer... Ja, matchfixing doet zich ook in Nederland voor. Maar voor zover de verzamelde informatie strekt, doet het zich niet structureel voor. En is het ook niet wijdverbreid. Einde quote. De ondervraagden die komen voort uit vijf takken van sport: het voetbal, tennis, basketbal, boksen en draf- en rensporten. De voetbalbond, KNVB, heeft kennis genomen van de resultaten. Een reactie hoort ik nu van de competitieleider Gijs de het eerste terugblik dat we ook duidelijk bevestigd krijgen uit het onderzoek... dat de, de, de zaken die we gedaan hebben sinds 2009, we, sinds we heel actief zijn op dit gebied... is dat we onze reglementen op orde hebben, dat we een gokverbod hebben... dat we een meldplicht hebben, dat we een integriteitseenheid hebben... dat we beleidsmatig een aantal dingen goed doen... dat we, dat we trainers, spelers, uh, scheidsrechts goed voorlichten, en dat is goed... Uh, maar waar je nu verder moet kijken, zeker voor dat deel van, van die georganiseerde criminaliteit... is dat we toch uh, de gegevens beter op één hoop moeten gooien... en ervoor moeten zorgen dat we een beter beeld van het geheel krijgen. He, je moet het zo zien, wij hebben één puzzelstukje, de wedstrijdgegevens, rode gele kaarten, wissels, uitslagen. De kansspelautoriteit heeft gegevens over de gokmarkt, het openbaar ministerie, over de criminele wereld, de fiol, over de financiële wereld. En als je dat allemaal bij elkaar legt, dan krijg je toch een beter beeld van de werkelijkheid. En kan je waarschijnlijk toch nog uh, meer doen en uh, uh, ook zeg maar, daadwerkelijke zaken op, oppakken. He? Want als één van de dingen die duidelijk naar voren komt, is dat de pakkans omhoog moet. Wat kun je hier nu mee met deze uitkomsten? Want het is dus een bevestiging, zeg je net eigenlijk, van wat jullie al wisten. Maar nu? Nou ja, in ieder geval ook naar spelers toe. Hè. Blijkbaar is er nog steeds 20% van de spelers die gokt op zijn eigen wedstrijden. Wat, wat reglementair verboden is. Dus dat kunnen we goed uitleggen. Uh, we kunnen nog beter samenwerken, ook met, uh, met het Open Ministerie, met de politie, met de field, hè, Om de gegevens die ik net zei, om die, om die uh, samen te delen. Uh, dus dat zijn wel goede aanknopingspunten. Nou gaat het om een onderzoek onder 732 sporters. Hoe is het aandeel voetballers daarin? Nou, om en nabij dacht ik 80, 80 procent, hè. Dus, dus je zou dan zeggen dat het ook over enkele honderden voetballers gaat. Vijf, 600 dus? Exact. De KVB is ook volledig uh, open, uh, uh, volledig meegewerkt aan het onderzoek... en helemaal transparant geweest door alle gegevens die we hebben... om die uh, kenbaar te maken, e-mailadressen, maar ook gewoon onze wedstrijdgegevens. Uh, ja, en dan krijg je daar ook goede, goede respons op. Op het moment dat mensen matchfixing horen, dan denken ze meteen aan goksyndicaten, gokgerelateerde criminaliteit. Dat is niet helemaal waar, hè? Nou ja, nee, precies. En als de de onderzoekers nu ziet, die zeggen ja, als je het in Nederland hè, het, het komt voor in Nederland. Maar dan zal het eerder zitten bij dat niet gokgerelateerde, zonder dwang eigenlijk nog. Hè. Dus meer eh, weer dat spreekwoordelijke kratje bier waar we straks over hadden, dan bij de georganiseerde criminaliteit. Tegelijkertijd denken we allemaal bij het woord matchfixing aan die georganiseerde criminaliteit. Kun je eens wat voorbeelden geven waarop ja, een wedstrijd of een uitslag uh, beïnvloed kan worden? Ja, de uitslag, hè, dat is vaak echt gewoon uh, vaak door meerdere spelers beïnvloed. Het is heel moeilijk als één speler om de wedstrijd, de uitslag te beïnvloeden. Maar wat het zogenaamde spotfixing, hè, dus één, één incident of één gebeurtenis beïnvloeden... dat kan natuurlijk wel. Hè. Een, een rode kaart, een gele kaart, een corner... Uh, een keeper die over een bal heen duikt. Door dat kun je makkelijk als één individu... Uh, beïnvloeden. En wat dat betreft zou het, hè, we hebben ook eerder gezegd, ook bij de, bij de hele consultatie rondom de kansspelwetgeving, het zou goed zijn als dat soort individuele gedragingen, dat daar niet op gegokt kan worden. En hetzelfde geldt ook voor een scheidsrechter die misschien wel ten onrechte een strafschop toekent. Ja, alhoewel zeg maar, voor de scheidsrechten is integriteit natuurlijk van essentieel belang. En uh, zeg maar, uh, geloof mij hè, dat, dat... Ja, maar die voorbeelden zijn er wel, toch? In Duitsland bijvoorbeeld? We hebben in Duitsland hebben we gezien, hè, met Hoitzer uh, destijds... Uh, dat die inderdaad heel veel wedstrijden beïnvloed heeft... en ook daar uh, kaarten beïnvloed heeft. Maar het is heel lastig zeg maar, om puur op basis van televisiebeelden... om daar uh, een analyse op te maken. Hè. Moet er moet vaak toch bijkomende informatie zijn om te zeggen... hé, hey, hier is iets aan de hand. Nou is dat uh, rapport naar buiten gekomen... En nu? Ik bedoel, het gaat nog wel even door. Dit blijft een leven leiden. Ja, maar voor ons uh, uh, zou dat sowieso gebeurd zijn, onafhankelijk van het rapport. En ik denk dat er wel uh, dat er een aantal goede aanbevelingen zijn waar we zelf mee verder kunnen. Maar met name ook waar we samen met de kansspelautoriteit, het Openbaar Ministerie. Uh, politie en de field, zeg maar ook verder mee kunnen. Hè? Juist om die informatie samen te brengen... en een betere uh, nou, puzzel compleet te maken. Gijs de Jong, competitieleider van de KNVB. NOC-NSF zegt in een reactie bezorgd te blijven over matchfixing in Nederland. Ook nadat uit onderzoek is gebleken dat het manipuleren van sportwedstrijden... niet op structurele schaal plaatsvindt. De sportkoepel gaat samen met uh, haar leden maatregelen ontwikkelen... op het gebied van preventie en signalering van matchfixing.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 Again. Igor Seisling heeft zich uh, teruggetrokken uit het Nederlands Davis Cup-team. Seisling vindt dat hij uh, op dit moment geen waarde heeft voor het team. Dat is natuurlijk een behoorlijke domper voor de captain, Jan Simmerink. De laatste tijd gaat het niet zo lekker met, uh, met Igor. Dat uh, heb je niet gezien, maar dat kan je zien ook een beetje aan de resultaten, hoe het gaat. Ik ben natuurlijk in Amerika geweest om uh, de spelers ook te bekijken... naast een aantal andere afspraken die ik daar had... Um, de wedstrijd van Igor was uh, niet, niet geweldig. Het was eigenlijk verschrikkelijk om te zien. En daarna liet hij me weten dat hij ook tegelijkertijd uh, niet beschikbaar is voor deze Davis Cup team. Dat hij het momenteel niet kan opbrengen om te spelen in het Davis Cup team. En ook met name dat hij vindt dat hij niet van toegevoegde waarde is uh, voor het team. Um, dat vond jij niet leuk om te horen? Dat vond ik niet leuk om te horen. Ik heb toen uh, een uur met hem ook uh, gepraat.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 Uh, hoe ik er tegenaan kijk, uh, dat hij ook uh, alles in een breder perspectief moet kunnen zien, dat hij ook uh, naar oplossingen moet zoeken, dat wij hem die oplossingen ook kunnen aanbieden, dat hij uh, uh, een speler is die juist nu in deze periode in een team gaat fungeren, want het is een individuele sport natuurlijk tennis, het hele jaar ben je op jezelf aangewezen, nu ben je met elkaar, dat je juist in deze periode kan je elkaar daarin helpen en steunen, waardoor hij juist uh, denk ik weer op het goede pad gezet had kunnen worden. Die, uh... Maar goed, uh, hij heeft, uh, ik heb toen meteen gezegd, weet je, ik wil niet dat je nu na deze wedstrijd die beslissing nu neemt. Ik wil dat je er nog twee dagen over nadenkt en dan uh, op zondag belt. En dat heeft hij gedaan. En uh, nou, hij is niet veranderd uh, van standpunt. En dat is jammer. En, uh... Ben je dan boos op zo'n jongen? Want ja, je, je, je speelt uh, om een plaats in de wereldgroep. Het is uh, juist nu superbelangrijk. Nou ja, het is, je speelt in een team, je speelt ook met elkaar, je speelt voor elkaar. Je kan daarin elkaar steunen ook. En inderdaad, de ambitie die we hebben in de wereldgroep spelen, die heeft hij ook. Uh, laat daar geen misverstand over bestaan natuurlijk. Die, uh, ja, die mogelijkheid is er nu. En daarom vind ik het jammer natuurlijk dat hij zich niet uh, beschikbaar stelt op het moment dat het, uh, dat het belangrijk wordt. Toen nog even over, over die situatie rond Zeisling, hè, Want ik las ook nog een, een column in de Telegraaf dat Sijsling uh, dat en Hazen in het dubbel, uh, dat, dat was ook helemaal niks. En, en, en met name hun houding op de baan en dan met name Sijslings houding op de baan. Ja, die was gewoon schandalig, uh, zei de journalist in kwestie. Uh, wat vind je van zo? Verhaal. Wat ik van zo'n verhaal vind, ja, ja. Dat is niet zo interessant. Wat, uh, volgens mij iedereen mag schrijven wat hij, wat hij wil schrijven, toch? En, heb uh, je hem zelf gezien, die wedstrijd? Dus, ik heb de wedstrijd gezien. Wat ja. vond jij? Ja. Ik vond het geen beste dubbelwedstrijd, nee. Nee. nee. Maar als het ging om de houding op de baan, de wil om te willen winnen. dan wilden de andere tegenstanders liever winnen dan, uh, dan Igor en Robin, ja. ja en hoe ja. kan dat? Ik bedoel, tussen die twee dat of heeft, is natuurlijk ook ik, weer met die situatie rond Igor te maken. Dat heeft ook met de situatie rond Igor te maken. En, uh, ik denk dat hij dat ook... Hè, want ik, ik zei ook in de wedstrijd na de... Of in de, het moment na zijn single gaf hij niet aan van... Ik wil eigenlijk niet spelen, want ik ben er niet toe in staat. Dat bleek de dag later in de dubbel eigenlijk ook. Um, dus wat dat betreft is het ook niet zo dat we daar nou ineens uh, denken van... Goh, we moeten dat omdraaien of zo. Of we moeten het moeilijk gaan doen. Um, die dubbel was ook niet goed. Zeker. Ja. En, uh... Maar zegt dat iets over, over de de, de, de werkethiek in het algemeen? Of, of zie je het er zo'n moment op naar? Hebben deze nee, jongens is... de werkelijke drive om, om die absolute top te willen? Ja, natuurlijk. Dat, dat, Ik snap dat je die vraag uh, stelt... Hè, die, uh... Die moet je ook stellen. Die moeten de jongens zelf natuurlijk ook stellen. Dit zijn momentopnames. Het is niet zo dat het gedurende het jaar dat het continu zo gaat. Hij zit nu in een fase waarin het gewoon heel moeilijk gaat. Vorig jaar heeft hij uh, juist in deze periode zich omhoog gewerkt. Hij heeft in Amerika heel goed gespeeld. Uh, is de top 100 ingeknald. Het ging allemaal crescendo. Ja, nu komt er een periode in waarin hij dan weer veel moet gaan verdedigen. Waarin de druk erop komt te zitten. En dat is voor hem een nieuwe situatie hij werk nu anderhalf jaar lang met een, een privé-trainer, privé-coach. Nou, dan gebeuren natuurlijk ook al, uh, wel dingen. Je bent dag en nacht met elkaar. Dat is ook anders dan dat hij gewend is. Ja. Nou ja, dat zijn dingen waar je mee om moet gaan. En vooruit moet kijken en moet aanpakken op het moment dat je dingen uh, tegenkomt. Heb jij in die zin ook nog steeds vertrouwen in deze generatie? Het zijn nu jongens rond de 25 jaar. Er zit misschien nog wel wat groei in. Maar, maar hoe hoog leg jij de lat en is het vertrouwen er bij jou? Nou, kijk, ik vind natuurlijk uh, zoals... Uh, um, de jongens erin staan als als topsporters zijn, dan moet je altijd de drive hebben om het beter te willen doen dan dat het gaat. Als dat er niet meer is, dan heb je echt een groot probleem. En uh, ik heb nog niet het idee dat ze allemaal uh, het bijltje erbij neergelegd hebben... van nou ja, dit is het en meer zit er niet in. Iedereen is nogal bezig om zich te verbeteren en dat moet ook. En ik zal daar ook altijd op blijven hameren bij ze. Jan Simmerink tegen collega Martin Vriesemaan. De US Open ontwaakte vandaag met het besef dat Roger Federer... voor het eerst in tien jaar niet in de kwartfinale staat. Afgelopen nacht uh, vloer hij van uh, de Zwitser Tommy Robredo. Marcella Mesker aan de lijn. Goedenavond, Marcella. Goedenavond. Um, meteen gaan we het over de wedstrijd van vandaag hebben. Uh, want het programma gaat natuurlijk gewoon door. Uh, ook zonder vederig, uh, gelukkig maar. Maar is er nog veel over nagepraat over die uitschakeling? Ja, zeker. En uh, er is nog steeds het laatste woord niet uh, over gezegd. Um... Federer zelf, die was uh, heel snel na zijn verlies. Uh, meestal gebeurt dat ook zo als hij uh, verliest. Dan uh, gaat hij rechtstreeks naar de persconferentie. En dan wil hij eigenlijk zo snel mogelijk weg. Dus dan moet hij pers doen en uh, houdt hij zijn verhaal. En hij was heel duidelijk uh, teleurgesteld. Uh, hij zei, uh, ja, ik heb het allemaal zelf uh, veroorzaakt. Ik heb mezelf eigenlijk de vernieling ingebracht. Uh, alle credits voor Tommy Robredo. Maar uh, ja, de manier uh, waarop hij speelde, dat, uh, dat was heel teleurstellend. En hij zegt, ik kan één ding doen en dat is... Uh, nu naar huis gaan, uh, opnieuw uh, weer heel hard gaan werken. Ik hou gewoon hetzelfde programma aan dit jaar. Ik ga 6 oktober weer beginnen in Shanghai. Ik speel Basel. Ik ga Parijs <laughs> Masters Series spelen. Dus hij is alweer uh, bezig met het, uh, met het eind van het seizoen. En uh, ja, uh, wuift meteen alle vragen weg. Van uh, ja, uh, ga je erover nadenken? De het afscheid, einde? Bedoel, ja. Afscheid? Nee, daar wil hij niets van weten. En, ja. Dat geloof ik ook niet, eerlijk gezegd. Maar uh, het was natuurlijk een schokkende nederlaag. Want hij miste niet met uh, centimeters, maar hij miste met meters. En dat is toch wel een hele pijnlijke situatie. En, en, en een haast uh, zielige performance van, van een man die uh, tien keer uh, tegen Robredo had gespeeld. En tien keer makkelijk had gewonnen. En dan uh, ja, vanachter dus uh, in street sets uh, afging. Ja, andere uitgediende. Uh, Leighton Hewitt, vertel. Ja, er is een schiet. De wedstrijd uh, momenteel bezig in het Louis Armstrong-stadion. Uh, Leighton Hewitt tegen Mikael Ja, Het zijn twee Warriors uh, op de baan. Uh, Hewitt, uh, hij is de oud-kampioen, won de US Open in 2001. Jarenlang uh, blessures, uh, operaties. Uh, de doktoren zeiden dat ze nooit meer kon spelen. Hij had zo'n uh, ernstige teenblessure. Nou, Uiteindelijk met een uh, ijzeren plaat in zijn voet... Uh, is hij weer gaan tennissen? Eigenlijk nooit meer dat niveau terug kunnen krijgen. wat hij ooit had. In, uh, ja, rond, rond zijn topjaren 2001, 2002, 2003. Maar hij ging maar door, nog steeds. boven de 30 jaar. En hij staat hier te tennissen. Hij heeft Del Potro er al uitgeslagen. Nu staat hij in de vijfde set. Het staat 5-5 in die beslissende set. tegen Mikael Yousni. Hewitt het was er heel dichtbij. stond 4-1 voor in de vierde set. Uh, verloor die vierde set. In de vijfde set, hij serveerde zo even voor de winst... maar moest zijn service inleveren. Dus uh, razendspannend daar, vijf gelijk. En uh, ja, uh, we zullen het uh, ja, in een uh, minuutje of tien, uh, twintig... zullen we het weten wie dat doorgaat naar de kwartfinale... Mm -hmm. om mogelijk tegen Djokovic uh, te gaan spelen... als ja. die tenminste zijn wedstrijd wint. Ja. Nou, ik ben benieuwd. Um, naar het uh, vrouwenternooi even, uh, Victoria. Azarenka die, uh, moest zich uh, plaatsen voor de kwartfinale. Het is er geluk, maar vraag niet hoe, hè? Nee, ze heeft het moeilijk, uh, dit toernooi. Dat is tweede geplaatste Azarenka. Um, drie setjes. Verloor de eerste set van Anna Ivanovic. Natuurlijk een goede speelster. Um, maar Azarenka is toch wel een klasse apart, hoor. Won de Australian Open dit jaar. Heeft natuurlijk heel lang één gestaan. Is dan nu gepasseerd door Serena Williams. Maar... Ja, eh, ondanks het feit dat ze nog niet een, een publiekslieveling is, is ze wel een wereldster. En heeft ze zich toch als uh, tennister. Uh, ja in die positie gevrongen dat als ze op de baan zat en het gaat niet goed... vindt ze een manier om oplossingen uh, te vinden en die wedstrijd toch te winnen. En dat gebeurde ook vandaag. Drie sets gewonnen tegen Ivanovic. De tweede lange wedstrijd voor Azarenka. Maar goed, ze staat in de kwartfinale, speelt daarin tegen Hantukova. En als je dan weet dat die andere kwartfinale tussen twee Italianen gaat... Vinci en Panetta... Ja, dan moet je zeggen dat de papieren voor Azarenka... om weer de finale te halen dit jaar er toch wel heel goed uitzien. Ja, en dan is het ook logisch om te denken... dat ze tegen Williams uh, moet spelen. Maar die moet eerst vannacht nog aan de bak. Hè? Die moet vannacht tegen de Spaanse Suarez Navarro. Uh, maar laten we die Chinese Nali niet vergeten. Die heeft zich zojuist geplaatst als eerste voor de halve finale. Die won in drie sets van de Rusin Makarova. Li staat uh, erg goed te spelen. Dus het zou mogelijk een uh, halve finale Williams tegen Nali kunnen worden. En ja, Dat zijn natuurlijk ook twee, uh, twee toppers, twee Grand Slam kampioenen. En dat heeft Williams ook nog niet zo 1-2-3 gewonnen. Goed, uh, Marcel je dankjewel uh, voor nu, wie weet uh, later. Ik meld u nog even, het nieuws dat we een kleine twintig minuten geleden al melden. Maar wie weet heeft u later ingeschakeld. Doekle Terp staat definitief weg als voorzitter van de KNSB. Maar het bestuur blijft zitten. We don't need no education. Control Prachtig. Pink Floyd. een another brick in the wall. Het is uh, kwart voor elf. Twee jaar geleden was Annemiek van Vleuten op de wkw wielrennen nog de schaduwfavorite achter Marianne Vos. Maar dat zal later deze maand in Florence anders zijn. Het seizoen verloopt tot nu toe met horten en stoten voor Van Vleuten. Het wordt een bijdrage van Steven Daalbouwt. Toen de politie de straten in het Drentse Rode vanmiddag had vrijgemaakt... kon het peloton, met daarin Annemiek van Vleuten... afsprinten voor de eerste etappe in de Holland Ladies Tour. Kirsten Wild van Argos won de sprint. Van Vleuten verloor wat seconden, Maar dat maakt eigenlijk niet uit, want Van Vleuten rijdt hier als voorbereiding op het WK, later deze maand. Ze is inmiddels een vaste waarde op het kampioenschap, waarover ze twee jaar geleden in Kopenhagen tegen collega Han Kok nog zei dat ze hem ooit zou kunnen winnen. Twee topfavorieten bij Oranje. Annemiek van Vleuten en natuurlijk Marianne Vos. Zou jij wereldkampioen kunnen worden? Ja, ik denk van wel. Maar de kaarten liggen nu anders. Hoe goed en fit van Vleuten zich ook zal voelen... Een favoriete rol zit er niet in, later deze maand in Florence. Nee, uh, als ik nu zie uh, hoe Anna van der Breggen, uh, die reed vorig jaar op het WK in de Valkenburg... echt ook al een steengoede wedstrijd, heeft echt nog een enorme stap gezet. Dus uh, zij zal de schaduwkopvrouw zijn uh, van ons team, samen met Marianne. En uh, nou, ik zie haar ook zeker voor haar medaillekansen, uh, als zij uh, zo blijft rijden als ze nu doet. Dus ik vind het echt heel knap hoe zij, uh, wat voor stappen zij uh, heeft gezet. En afgelopen jaar heeft ze ook echt wel weer een stap gemaakt... Uh, ja, dus uh, het Nederlands team is uh, sterker en nog sterker geworden. Maar er zit ook een andere kant aan het verhaal. Van Vleuten kan nog altijd met een vernauwde liesslagader. Ze is mede door een hoogtestage in topvorm. Maar doordat er te weinig bloed in haar linkerbeen stroomt... komt ze vaak kracht tekort. Het euvel leek verholpen, maar zo vlak voor het WK blijkt dat het haar nog steeds parten speelt. Ja, daar zit ik uh, ja, toch nog steeds wel mee. En ik merk wel dat ik in enigste koersen uh, daar nog wel uh, heel goed mee uit de voeten kan. Maar vooral in etappenkoersen, uh, ja, takelijk gewoon heel erg af uh, dat mijn been te weinig zuurstof krijgt. Ja. Uh, dus ja, daar, uh, dat is wel lastig ook mentaal uh, om daar steeds mee om te gaan. Ja, vorig jaar zei je op een gegeven moment, nou, het, het is weggeëpt die, die hinder die ik daarvan ondervind of ondervond. Uh, maar dat is dus weer teruggekomen. Ja, ik had gewoon even goede hoop dat het uh, een verbetering zou doorzetten. Maar uh, nou ja, ik merk nu juist dat ik er uh, eigenlijk wel steeds weer meer last van krijg. Dus, uh, ja. Je bent op hoogtestage geweest. Je gaat gewoon door, hè? Ondanks, ondanks dat. Ja, zeker. Omdat ik wel merk dat ik in eenaarskoers, ook op het NK, reek ik echt nog supergoed. En uh, op de eenaarskoers, als ik me daar goed op focus en heel goed uitgerust aan de start sta, dan, uh, dan kan ik nog steeds heel veel. En op karakter uh, kom ik ook een heel eind. En uh, ja, misschien ook met de hulp van de hoogtestage is ook mijn doel om dat een keer uit te proberen. Maar uh, ja, ook nog gewoon toch even uh, een stapje te zetten qua vorm. Uh, zeg je met een brede glimlach, ik wil je ook absoluut helemaal niet uh, de put in praten. Ofzo, maar is het niet ook lastig dat je uh, ja, alles ervoor opzij zet. Die stage doet zoals je uitlegt. Terwijl je eigenlijk weet, ja, als die liesslaghaden nou een beetje normaal had gedaan. Dan, dan had ik nog ja, met die remmer af kunnen rijden, had ik nog veel meer kunnen presteren. Ja, dat klopt. Dus uh, dat speelt wel mee in mijn achterhoofd. Aan de andere kant werd ik vorig jaar ook Nederlands kampioen... met toch uh, ook een beperking in mijn been. Dus uh, niet zo onmogelijk. En uh, ja, ik, ik, uh, ik heb ook wel echt geleerd om uh, mijn kansen te pakken als die er zijn. En uh, dat ga ik op het WK ook zeker doen. Van Vleuten voelt dat ze fitter en sterker is geworden. Daarom hoopt ze ook dat ze na de operatie in november van al het gedonder af is. En zo alsnog de wereld kan laten zien waartoe ze echt in staat is. Ja, Ik hoop natuurlijk dat dat goed uit gaat pakken. en uh, voorkamer andere benen heb ik daar heel goede ervaringen mee. Dus uh, ja, dan, uh, dan zie ik echt wel weer mogelijk dat ik echt weer een grote stap kan maken. En, uh, ik denk op mentaal vlak heb ik de afgelopen jaren dan wel uh, met dit been uh, wel weer stappen gezet. Om uh, toch gewoon altijd door te gaan. Uh, ook ondanks zonder altijd goede benen. Ja. Dus uh, nou, met goede benen erbij dan... Uh... Dan uh, zie ik me wel weer uh, nog een stap kunnen zetten. Ja, dat was uh, Van Vleuten, Annemiek Van Vleuten. Uh, deze week nog in Nederland te bewonderen. Ze rijdt, zoals ik al eerder zei, de Holland Ladies Tour. Kirsten Wild won de eerste etappe trouwens, die uh, tot en met zondag duurt. De Holland Ladies Tour dan, die etappe is middels afgelopen. Morgen is er een uh, ploegend tijdrit in Koevorden. We gaan even naar Marcel Mesker. want Leetje Hewitt was bezig. Die uh, stonden ze goed voor. Hoe is het afgelopen? Ja, hij heeft toch verloren, hoor. Mikael Jusni, die uh, kwam terug van 5-2 achter in die uh, vijfde set. Heeft die uh, beslissende set met 7-5 uh, gewonnen. Dus gaat nu door naar de kwartfinale. Maar wat een gevecht, zeg. Leyton Hewitt, die. Uh, ja, om het zo maar te zeggen, heeft gechoked, zoals we dat noemen. Uh, het niet kon uitmaken, niet in de vierde set... waarin die 4-1 voor stond, niet in de vijfde set. Hij serveerde voor de wedstrijd op 5-4, werd makkelijk gebroken. Ja, en toen was uh, natuurlijk uh, mentaal, uh, uh, was die geknakt. Maar wat een gevecht uh, met bloed, zweet en tranen. Urenlang stonden ze daar, geweldig gevecht. Mikkel Jusni die altijd goed speelt in New York... twee keer haalde hij hier al de halve finale. En uh, ja, hij moet nu in de kwartfinale... Waarschijnlijk tegen Novak Djokovic. Als die tenminste wint van Marcel Granoijers uit Spanje. Nou, die wedstrijd is net begonnen. Het staat 2-1 voor uh, Djokovic. Dus het zal nog even duur voordat we dat weten. Maar we nemen aan dat de nummer 1 van de wereld daar toch wel uh, door zal komen. Goed, morgen meer in het Radio 1 -journal. Dankjewel, Marcella. De dames van het uh, Nederlands volleybalteam vertrekken morgen naar Duitsland... voor het Europese kampioenschap. Die jonge, onervaren ploeg heeft deze zomer hard gewerkt... en mocht vandaag nog één keer zweten in Nederland. De meeste speelsers van het Nederlandse vrouwenvolleybalteam... zijn al richting kantine om te lunchen. Nog een paar trainender. Guido Vermeulen, de bondscoach. Hoe gaat het? Ja, het gaat goed. We hebben een hele jonge groep dit jaar. Niet alleen uh, bewust, maar ook omdat er een aantal blessures zijn. Uh, gelukkig is mijn Vlier weer teruggekomen. Dat is wel even zwaar he, voor de dames. De Grand Prix ook. Halve wereld overgereisd. Ja, een heel zwaar programma gehad. We hebben ook de, dit jaar bewust gekozen om echt tegen de wereld op te spelen. Om ja. te kijken waar we staan. En hoe tevreden ben jij dan nu? Want uh, ik kan nu een beetje een analyse maken natuurlijk. Hè? Ik ben tevreden over het proces. Ik ja. altijd, uh, wel dat je wat beter wil spelen tegen de top. Maar het is heel goed om te zien wat we missen. Waar we de energie in moeten steken de komende jaren om daarbij uh, te komen. Vandaag nog trainen en morgen naar naar Duitsland toe. Wat zijn een beetje je verwachtingen in Halle... op het Europese kampioenschap? Uh, we hebben een zware pool. Ja, Duitsland, Turkije? Ik, ja, Turkije vind ik... Ik denk dat die de finale gaan halen. Die hoorden bij de beste vier landen van, van Europa op dit moment. Heel stabiel team. Uh, Duitsland speelt thuis. Die is de laatste jaren toch ietsje beter dan ons geworden. En de laatste wedstrijd tegen Spanje horen we te winnen. Dan hebben we een heel raar systeem dat de eerste drie van de pool doorgaan. Ja, wat is dat eigenlijk? Want dan, dan, dan moet je ook nog onderling tegen elkaar ja. gaan spelen. Dus nou. het is dus nog niet eens zeker of je wel of niet uh, doorgaat dan? Nee. Dus uh, de nummers twee en drie kruisen tegen een andere pool. Dat is natuurlijk gedaan omdat als je een keer een hele sterke pool loopt... dat een nummer drie uit een pool toch nog bij de laatste acht kan komen. Dat is op zich geen slecht systeem. Maar dat betekent dat eigenlijk, uh, of je nou 1, 2 en 3 in de pool wordt... het maakt niks uit voor je verdere kwalificatie. Alleen dat je wat makkelijker het e gaat krijgen. Wij weten ook dat we later in het toernooi dat, dan, uh, dat we dan zaken moeten doen. Het is eigenlijk fantastisch om in Duitsland straks te spelen in Halle. Uh, duizenden supporters, uh, 11.000 misschien wel in die zaal. Zeker als Duitsland natuurlijk speelt. Ja, is heel leuk. Een groot deel van ons team heeft in Duitsland gespeeld afgelopen winter. Dus ja. dat is ook wel leuk voor ons. vlak over de grens, dus er zijn veel familie, vrienden, bekenden die komen kijken. Wat is je doel dan zo meteen op het EK? Vorige keer zijn wij zevende geworden. Uh, we hebben nu een hele nieuwe ploeg. Dus als we datzelfde kunnen bereiken of ietsje beter, dan zijn we tevreden. We vlieg net getraind, uit een warme hal even geluncht. Straks even rusten, nog één training. Hoe het nou weer om met uh, al die meiden aan de tafel te zitten? Voel je al een soort moeder eigenlijk? Want je bent, ja, je bent nog hartstikke jong, maar eigenlijk ook een oude rot binnen het volleybalteam. Want je bent weer teruggekomen. In het begin was het wel zo dat, uh, dat je echt een beetje... Uh, Vreemde, vreemde eend in de bijt voelt, zeg maar. Maar uh, ik ben zo snel in die groep opgenomen en dat voelt heel veilig. Wat is jouw rol binnen de groep? Als ervaringsdeskundige? Uh, ja, dat, dat, dat is wel, mijn rol is wel een beetje veranderd in, in dat opzicht. Want ik was natuurlijk aanvoerd de afgelopen jaren. En uh, ik, ik heb een wat vrijere rol. Ik voel minder druk in dat opzicht. Dat ik van alles moet regelen of wat of leiding moet uh, nemen of een voorbeeldfunctie heb. Ik kan eigenlijk lekker voor, vooral mezelf zijn. En uh, ja, waar, waar mogelijk uh, deel ik meteen mijn, uh, mijn ervaring. En uh, als mensen vragen hebben... man uh, omhelpt. Uh, ja, nou ja, goed, graag. Ja, ja. Je bent er een tijd uit geweest, even. Gewoon even rustig heeft, helpt dat ook op dit ogenblik? Ja, ik heb de batterij weer opgeladen. Vorige zomer heb ik een periode rust genomen omdat het nodig was. En deze zomer heb ik bewust besloten om eerst wat tijd voor mezelf te nemen. Even ja, waarom dan? Omdat ik al vanaf mijn zeventiende, eigenlijk vanaf mijn 15e al uh, ja, dag in dag uit... zonder uh, normale rust te pakken van club naar nationaal team uh, ga eigenlijk. Zonder fatsoenlijk uh, iedere keer de batterij op te laden. En ja, op een gegeven moment zat er wel een beetje een max aan. En ik kon dat niet meer aan, dus ik moest eventjes uh, gas terugnemen. Nu naar Duitsland toe, Halle. Wat verwacht je? Ik uh, denk dat wij daar... Uh, heel onbevangen toernooi moeten gaan. Dat wij uh, nog niet zo ver zijn om uh, doelen te stellen... in die zin dat we per se bij die Final Four moeten komen. Dat houdt niet in dat het niet mogelijk is. Ik, ik zie heel erg veel potentie in deze groep. We laten af en toe prachtige dingen zien. Ik merk wel dat het basisniveau nog niet altijd even constant is. En nee, ben je tevreden? Is dat we gewoon uh, ons niveau gaan halen. We weten wat we kunnen en af en toe... Uh... Geen plek in je gedachten? Nee nee, nee, nee, nee. Daar hou ik me nog niet zo mee bezig. Nee. Succes. Dank je wel. We gaan zien hoe het afloopt bij dat EK voor de volleyballsters. Ik had u interviews beloofd vanuit Utrecht met betrekking tot de KNSB. Voorzitter, weg bestuur blijft. Gaat waarschijnlijk niet lukken. Dat wordt morgenochtend in het Radio 1 Journal. I got a of sunshine. Now my honey a rainy day. Let's go to the front line. Ready to dancing, rock and sway. Some new time. I want a ticket to the nearest parade. Escape from the daily routines and go crazy.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 De Golden Days. Toch nog een reactie uit Utrecht. Bestuurslid Sipi Tichelaar. Jullie blijven als bestuur. Uh, was het een uh, lastige avond voor jullie? Een lastige avond. Uh, nee, het was een hele constructieve avond. Uh, dat wel. Maar het was natuurlijk een hele moeilijke beslissing voor ons. Want uh, we hebben een hele goede samenwerking gehad met uh, Doekle Terpstra. En zoals iedereen heeft kunnen lezen... is hij als het ware helemaal afgebroken in de krant. Wat niet terecht was... Het werd niet ter teruggenomen en voor ons was het ook heel moeilijk om daarmee om te gaan. Hebben jullie getwijfeld? Natuurlijk hebben wij getwijfeld, want er raakte ook ons. Er werden allerlei zaken gezegd, niet alleen over Doekle Terpstra, maar ook over het bestuur en over de totale organisatie. Iedereen is daarmee geschoffeerd. Dus dan is het ontzettend moeilijk om dan even de knop om te draaien en te denken, ja, maar het gaat om de KNSB... We zijn met zoveel belangrijke zaken bezig. Die processen die moeten doorgaan, die kunnen we nu niet stoppen. Dat zou onverantwoord zijn. En die knop is dus omgedraaid. Uh, wanneer is dat bij jullie gebeurd? Vanavond. Maar ja, was dat al in de bestuursvergadering, zeg maar, of pas bij de ledenraad? Nee, nee, we hebben eerst afgewacht hoe de sfeer was in de ledenraad. En we hebben gezegd, van als ons dat aanstaat, we voelen daar iets van... we gaan constructief met elkaar verder, dan moeten wij het afmaken. Dat kan niet anders. Mooi, dat was Sipi Tichelaar. Toch nog een reactie vanuit uh, Utrecht. Tot zover uh, deze editie van uh, NOS Langs de Lijn. Morgen is er natuurlijk weer een, dan ontmoeten wij elkaar ook weer. Zo meteen het oog, gepresenteerd door Mieke van der Wijk. Goedenavond. WK-kwalificatievoetbal op Radio 1. Vrijdag om half negen. Komt die bal voor en wordt er in Nee, wordt van de doel gered. Eskland, Nederland. Schoten, en goal. Het doelpunt van het Nederlandse elftal. NOS Langs de Lijn. Vrijdag om half negen. Radio 1.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 Is 0% op. Veilig thuiskomen heb je zelf in de hand. E-matching. Online dating alleen voor hoger opgeleiden. E-matching.nl. Durft u het aan? Dit is Radio 1.